kale drugsteam van de Limburgse politie samen met de Amerikaanse dienst DEA in het zuidoosten van Bangladesh zijn minstens 100 mensen gewond geraakt bij schermutselingen tussen leden van de oppositiegroep en de politie. Het geweld brak uit in de stad Chittagong. De politie hield een mars tegen van de grootste islamitische partij van Bangladesh. Tientallen mensen zijn gearresteerd.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 Vitesse speelt voor een Europees ticket tegen de winnaar van de wedstrijd Twente RKC. Die wedstrijd is om half vijf begonnen. De graafschap is gedegradeerd uit de eredivisie. In de na-competitie werd het in Doetinchem 1-1 tegen Den Bosch. En dat was na de eerdere 0-0 onvoldoende voor de graafschap. Het weer vanavond droog. Vanaf, vannacht koelt het af naar ongeveer vijf graden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 people <laughs> living Was vorig jaar mei overleden. Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson, de Baddle. En in uh, 1981 heeft hij een uh, tournée gedaan met Stevie Wonder. Een beetje wie die vervangt? Papa Marley. Goed liedje, zegt de Baddle. Jill Scott Heron bij uh, Entertainment For You. Hey, Obama, ik ben benieuwd.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 Ook uh, bijvoorbeeld Ray LaMontagne.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 Ja, echt een soul. Je ziet toch dat hij um, een donker persoon is, hè? Ja. Met al zijn soul Leuk is dat. Maar nu heeft hij onlangs een persconferentie gedaan. En daar zong hij Al Green. En then to know that uh, Reverend Al Green was. Ik... Zo so in love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 It's Bullstar Henry. Oh, is he dead?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 ja, die is weer thuisgekomen dat ze ruzie heeft met, uh, met, met de man. Oh. Dus die hebben een groot hoogslopende ruzie en uh, ja, René heeft nog zegt ook, wat een kleine ruzie. Hij zegt hier van, we leven in het we een nacht die geen in keer auto gegeven Ja. Ja, ja, en Loppie wordt uh, meermalen bedreigd en gekleineerd. Maar ja, zegt uh, ja, op een moment ook van ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb inderdaad René toch die, die ellende willen besparen. Maar ze kon inderdaad uiteindelijk niet meer uithouden en uh, ik drinkt hij al nogal veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Okay. En, uh,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 Dus afgelopen nou, ze tegen Hennie Huisman zit natuurlijk wel mee. En uh, maar goed, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk dat je je weer thuis zit. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je weet stuk vijfers kwijt bent natuurlijk. Hè? Ja. Maar goed, we wachten wel eens af hoe het verder gaat lopen. In ieder geval, uh, ja, ik zeg heel veel sterk tegen Hennie hè Yes. Goed, dan heb ik nog wat ander nieuws. Hè? Uh, ja, zanger Rienes, die kennen jullie waarschijnlijk dus, dus ken allemaal nog wel. Hè? Tuurlijk kennen we Rines. <laughs> ja, de zwakbegaafde zanger uiteraard. Dat <laughs> zou je niet uh, zeggen de... hè, zwakbegaafd. Wat <laughs> zeg je? Dat zou je niet zeggen. Zwakbegaafd. Ja, nee, sorry, dat valt helemaal niet op, hè? Nee. <laughs> maar die gaat trouwen. Hij ja! De Bora, ja, ja, ja, ja. En dan hoeven ze in ieder geval de, de, de, de scooter niet meer bij elkaar te laten staan. Dan kunnen ze dat samen op de scooter gaan, natuurlijk. Ja, heel slim. Ja, ja. ja en de Bora die zegt van, ik wil trouwen een gouden trouwjurk, maar koets en paarden en een baby. <laughs> een baby? Ja, ook dat toch? Zo, ja, moet je de nagaan de... wat er dan uitkomt.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 Dit, dit, dit, dit gaat een beetje ongein worden. Uh, dit is op een gegeven moment uh, zwakbegaafde figuren uh, neerzetten. En dan, oh, oh wat zijn we van Wat leuk. zijn we, ja, vind ik ook, Jan. Dat moet ik hier houden. Maar ja. Ja, goed, wachten we wachten even af hoe het, hoe het verder gaat. Um, uh, nou ja, ik heb mijn gedachten over. Hè? Ja. Ja, en dan uh, ja, het vak van misdaadverslaggever. Dat gaat ook niet over, Roos. Heb je dat gelezen? Nee, vertel.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 Ik heb geen idee, oh, nee. ik, ik moet hem toch eens keer vragen, maar goed. We bellen hem wel binnenkort. Hij zegt, dat is natuurlijk best wel lastig, want je, laat je want je gaat natuurlijk nooit de vrouw slaan met die van, maar hij nee, uh, heeft er zelfs nog eentje gekregen. Zo. Dus, uh, maar ja, als jij, ondanks het feit dat het programma iets zonder risico's, is zegt hij ook, dan uh, is het er nog steeds ontzettend veel plezier in. Ja, het is een zwaar programma om te maken, maar het is gewoon ontzettend leuk. En, uh, en is het is natuurlijk ook spannend. Ja. Ja, in het programma daar gaat uh, van mevrouw, die gaat uh, op acht, acht letering, uh, worden het uitgezonden. Op, op, op jacht op oplichters en malefiede bedrijven en internetfraudeurs En uh, zoals die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen die burgers proberen af te boeien. Dus uh, okay. ja, daar komt een heel spannend uh, programma op. Ja, ja, spannende televisie, ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja, goed, en dan uh, ja, André, Reu, die is weer uit balans hè? Uh, ja, die heeft een virusinfectie opgelopen waardoor hij uh, ja, uh, lastig van zijn hypofyse en zijn evenwicht niet kan houden. En uh, ja, hij kan niks, bijna niks aan het doen om bed blijven liggen. Zo. Ja, goed, dat ja. heb je wel eens met virusinfecties. Hè, dat Komt... uh, dan kan inderdaad op je hypofyse werken. Waardoor je je evenwicht op een gegeven moment niet kan houden. En daar dan moet je dan liggen, hè. Komt dat denk je omdat hij te hard werkt? Uh, nou, ik weet niet of dat het met elkaar te maken heeft. Maar ja, een virusinfectie, dat is natuurlijk iets anders dan hard werken.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 Maar daar is het eigenlijk het programma niet voor. Nee, klopt. En The Voice of Holland, The Voice Kids, uh, heet het natuurlijk wel. Ja, en dat, dat, daar keken maar liefst miljoen mensen naar. Ja, het is, het is zo populair, hè, The Voice Kids. Maar het is ook heel erg leuk, vind ik. Ja, absoluut. Dus uh, gisteravond, ik heb er, uh, ik heb er weer mijn gezien naar gekeken. Uh, ik vond dat er iets minder talent in waren dan vorige week. Maar het was gewoon leuk. Ja. Uh, um, je ziet hem nog af hoe de ouders reageren. Dan denk ik denk, oh, is dat mogelijk? Ja. <laughs>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 Beraad jij hier volgens mij de live show? Oké, één live show, liveshow oh, okay. live show maar. Eén live, ja. één live show, ah, perfect. En dan is het, dus de eerste live show is meteen de finale. Dat denk ik wel ja. Maar dat heeft in een persbericht gestaan van, dank okay. en uh, Talpa, dan heb je een lange finale. Dat zou best kunnen hoor. Dus ja, ik, ik ben benieuwd. Ja. We laten ons weer verrassen natuurlijk, maar in ieder geval uh, uh, het was hier wel weer leuk gisteravond, absoluut.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 Wait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 En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Bij de deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen... stevent de partij van bondskanselier Merkel af op een forse nederlaag. Het CDU komt volgens een eerste prognose uit op 25,8%. En dat is 8,8% lager dan twee jaar geleden...